Dus kiezen er misschien wel voor om jou te laten dopen. En dan vragen zij aan God... of God bij jou wil zijn. En dat doet hij. Hij loopt met jou mee op je pad. Je leert van alles. Je gaat naar school. Je leert dingen over God. En alles stop je in die mooie rugzak... die je bij je hebt. En op een gegeven moment... en op dat punt zijn Jannick en Marjorie... nu gekomen... willen zij eigenlijk zelf tegen God gaan zeggen... God... Wilt u met mij meelopen op die mooie reis die ik aan het maken ben? En dat doet God. En vanaf dat stuk lopen ze samen. En dat is heel mooi, want alles wat er in die rugzak gaat... hele mooie dingen, dan tillen ze hem samen en dan hebben ze daar plezier aan. Er zullen misschien ook wel zware dingen in die rugzak komen. Maar ook dan helpt God om die rugzak te tillen. En het mooie is, met beleidenis stopt het niet... Juist dan ga je je pad vervolgen samen met God. En daar heb ik ook even een hele mooie tekst voor op de beamer. Faith is a journey, not a destination. Even vrij vertaald. Geloof, dat is eigenlijk een reis die je gaat maken. Het is niet je eindbestemming. Als je tot geloof bent gekomen en God hebt gevonden, dan gaat jouw leven samen met God verder. En dan ga jij zo je pad samen met hem vervolgen. God is hier bij ons in deze dienst, maar het is ook altijd heel mooi om voor de dienst even een zegen te vragen. Ik wil graag een zegen vragen door met jullie te gaan bidden. En als je nou niet gewend bent om te bidden, kun je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, wat fijn dat we hier vandaag bij elkaar mogen komen. Heer, u kent ons als geen ander en u draagt ons op de weg die wij gaan... Heer, uw liefde is altijd om ons heen. Wilt u ons uw liefde laten voelen en wilt u deze mooie dienst die u met elkaar mogen hebben zegenen? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Dan is het tijd om uh, lekker met elkaar te gaan zingen. Zometeen zal het lied gebeamd worden, hij staat er al en uh, het zijn twee kinderliederen die we zingen. Na die kinderliederen zullen de kinderen ook naar hun eigen programma toe gaan en uh, dan geef ik het nu over aan, de, aan jullie. Ja, goedemorgen. We gaan uh, samen zingen. Het is vandaag een uh, feestelijke dienst. Dus laten we ook zingen over uh, ja, een feest. Zullen we uh, gaan staan? het feest zijn in de huizen. Mensen dansen op de straat. Als het onrecht buigt voor Jezus. Om met z'n allen zo te zingen en met, elkaar, met zoveel mensen bij elkaar te zijn. Uh, het volgende lied is een kinderlied en uh, gaat over dat God ons allemaal persoonlijk kent. Iedereen die hier is, hij kent je allemaal uh, persoonlijk. Een parel in Gods hand. Ze trekken altijd aan je paardenstaart, ik ben niet zwaar. Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit. Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg. Ik heb altijd pech, ik ga maar weg. Weet je dat het... Weer niks van die rare som Ik ben zo dom Mijn bloes zit onder de Spaghetti mix Ik kan ook niks Al noemt de hele klas Mij zachterij. ik mag er zijn Al zegt mijn broertje Steeds wat stout ben jij God houdt van mij God houdt van mij Ik weet Dat de vader me kent Ik weet dat ik van waarde ben. Ik weet dat ik een parel ben, een parel in God's hand, een parel in God's hand. Dankjewel voor dit mooie lied, de twee mooie liederen. We zijn bij het gedeelte aangekomen waarbij de kinderen naar hun eigen programma gaan. Er zijn vandaag twee programma's voor de kruimels, de jongste kinderen. Dat zijn de kinderen die nog niet op school zitten. En die mogen zometeen naar achter hier, naar een zaaltje. En die gaan vandaag mee met Karin en met Elise. En dan hebben we ook nog een programma en dat noemen wij de Veenhard Kids. En dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met groep 4 van de basisschool. En die mogen vandaag mee met Christa en met Anna. Die mogen straks even verzamelen hier achter in de hal... En dan lopen zij naar een school hier vlakbij om daar met elkaar hun eigen programma te hebben. De Veenhard Kids zullen ook weer op tijd terug zijn om het gedeelte van de beleidennis van jullie mee te maken. Dus als er kinderen zijn die hier voor het eerst zijn en die wel mee willen met de kids, dat kan. Je bent weer op tijd terug om bij de beleidennis van Jannick en van Marjorie te zijn. Dan mogen de kinderen nu naar hun eigen programma. Dan gaan wij met elkaar nog een lied zingen. Dan wil ik jullie vragen te gaan staan. Dit is een vrolijk lied, dus er mag gedanst worden. The greatest day in history Death is beaten, you have rescued me Sing it out, Jesus is alive The empty cross, the empty grave Life eternal, you have won the day Shout it out, Jesus is alive He's alive And oh, happy day, happy day You wash my sin away Oh, happy day at last, meeting face to face, I am yours Jesus, you are mine Endless joy and perfect peace Earthly pain Finally we'll see Celebrate Jesus is alive He's alive And oh, happy day the glorious way Zo, een mooi lied waar we allemaal vrolijk van worden. Misschien wel leuk om nog even te noemen. Bij de voorbereidingen hebben Jannick en Marjorie ook uh, meegedacht met de liederen die ze graag wilden zingen vandaag. Uh, dit was er eentje van. En uh, misschien ook nog wel leuk om even te noemen, de kerk is vandaag heel mooi versierd. Uh, een kring, we hebben kringen hier in de kerk, dat is een soort groep bij elkaar. En een van de kringen heeft uh, het vandaag op zich genomen om de kerk heel mooi te versieren voor deze mooie dienst. Dat ziet er altijd weer heel mooi vrolijk uit. Fijn. We gaan verder en uh, dit is het moment om uh, de Bijbel te openen en een, een stuk uit de Bijbel te lezen. En vandaag wil ik een stuk voorlezen uit Psalm 51. Um, ik lees het voor uit um, het boek en het is door Jannik is het gekozen vandaag uh, om voor te lezen, om daarmee verder te gaan. U kunt meelezen op de beamer. Want ik weet dat u er geen prijs op stelt dat ik nu brandoffers zou brengen. Daar gaat het u niet om. Het werkelijke offer waar u op wacht is een aan u overgegeven geest. Van iemand die weet dat hij niet zonder u kan. En een hart dat geheel en al weet dat u de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt u nooit weg, mijn God. We gaan luisteren naar Gerbrand. Esther, uh, dankjewel. Graaf om, uh, om hier te zijn, om uh, dit vanmorgen uh, hier voor jullie te mogen staan. Um, wat heb je echt nodig in je leven? En hoe ga je dat te pakken krijgen? Psalm 51 gaat ons laten zien hoe we scherper krijgen wat we echt nodig hebben. En hoe we beter kunnen leren om dat ook vast te pakken. En we hebben te danken aan Jannek, heeft Esther al uitgelegd. Jannek heeft dit uitgekozen, juist vanwege dat zinnetje uh, over een mens die niet zonder God kan. Maar het geldt net goed voor, uh, voor Marjorie, want die heeft het luistelied uitgekozen dat, uh, dat we straks aan het eind van deze preek uh, gaan horen. En dat is, uh, u bent alles wat ik nodig heb. Dus van alle kanten uh, is dit het thema van deze ochtend. En misschien zit je hier in de, in de kerk en dan denk je, van, nou, ik, ik gun dat Jannek en Marjorie van harte. He, ik, uh, he, dat moment van niet zonder God kunnen, maar ik kan niet zonder God, ik kan niet zonder God. Eigenlijk gaat het prima zonder God. Ik kan heel goed zonder God. Prima eigenlijk. Voor Janneke en, uh, en Majorie is dit een hele belangrijke stap vandaag, maar geen hele drastische stap. Zij geloven, dat zo heb je dat ook tegen mij gezegd, eigenlijk geloven ons hele leven al. En uh, het is goed om te markeren en te vieren. Het is belangrijk, maar niet heel drastisch. En misschien herken jij dat ook wel. Misschien ben jij ook iemand die in het christelijk geloof is opgegroeid. Voor wie geloven heel normaal is. En je denkt, ja zonder God, dat zou ik ook niet kunnen. Dat hoort er helemaal bij. Ik zou zeggen, probeer het eens. Probeer het eens een tijdje zonder God. Wat zou er dan gebeuren? Wat zou er dan misgaan? Stel, stel dat je gewoon een tijd lang niet meer bidt, niet meer gelooft, niet meer naar de kerk gaat. Zou je dan opeens heel veel slechtere cijfers halen op school? Werden van niet. Werden dat je hele leven gewoon doorgaat. Dat de zon elke ochtend opkomt. Dat de bakker gewoon brood blijft bakken. Kan prima. Zonder God. En... Um, maar je, je kan zonder God een heel leuk, gezellig en lekker leven hebben. En je kan zelfs een heel goed leven hebben. Ik kan me herinneren dat ik ooit een keer op een avond was. Um, en er was een, was een gemengde groep mensen, aan gelovigen, aan niet-gelovigen. En er was, een, er was een meisje die hield een fantastisch verhaal. En die vertelde uh, hoeveel God van ons houdt. En zei ze in dat verhaal: Weet je, omdat God zoveel van ons houdt, kunnen wij ook leren om van elkaar te houden. En ze was klaar en echt binnen vijf minuten stond ik met iemand te praten. En die zei, ja. Ik, zei, ik snap het niet zo goed, zegt hij. Ik heb God niet nodig om van andere mensen te houden. En dat klopt. Tuurlijk kun je heel erg veel van andere mensen houden zonder dat je daar God echt heel erg voor nodig hebt, toch? Wat bedoelen we er nou mee? Als we zeggen, ik kan niet zonder God. Um, is dat gewoon iets wat, nou ja. Dat past bij Janneke en Majorie. Dat zijn een keer van dat soort mensen. <laughs> um, en sommige andere mensen hebben er niks mee. Is dat het? Ik denk dat je Janneke en Majorie tekort doet. Ik denk dat je heel veel gelovigen tekort doet. Meer nog, ik ben ervan overtuigd dat je jezelf heel erg tekort doet. Dus, let op: de achtergrond van Psalm 51 is een heel heftig verhaal. Psalm 51 is geschreven door. Um, een typische self-made man. Iemand voor wie het verhaal van krantenjongen tot miljonair helemaal opgaat. De man heet David. Was de jongste in een groot gezin ergens op het platteland van Israël. Uh, uh, en hij was eigenlijk ervoor om de schapen een beetje te hoeden. En de man heeft zich met allerlei avonturen opgewerkt tot koning van Israël. En eigenlijk nog veel meer. Hij heeft een rijk opgebouwd wat een heel groot deel van het huidige Midden-Oosten uh, beslaat. En op het moment dat hij deze psalm schrijft, is hij op het toppunt van zijn macht en van zijn rijkdom. Iemand die van helemaal niks, echt alles is geworden. En dan stijgt de roem hem naar het hoofd. En op een goede dag vergrijpt hij zich aan zijn buurvrouw. Nou lijkt uit het verhaal dat de buurvrouw dat niet zo heel erg vond. Maar de buurman, de buurman is er nooit achter gekomen. Want David heeft die buurman heel tactisch laten verdwijnen. Dat kan je als je koning bent en heel erg machtig. Vervolgens heeft David zijn voortuintje aangehakt. En is gaan genieten van zijn nieuwe vrouw. Alleen God laat het er niet bij zitten. En op een dag dendert er een profeet de troonzaal van David binnen. En hij wijst hem recht aan. Jij. En het hele verhaal komt op tafel. En daar zit David. En je stelt je voor op een troon, kroon, groot, machtig, David. En er staat een profeet en die mikt al het vuil uit zijn leven recht voor zijn voeten. De hele ballon waar de beste man in verkeert, wordt in één keer doorgeprikt. Alle puinhoop ligt daar. Weet je? En wat is een kroon, wat is een troon dan waard? Het is het moment, op het toppunt van zijn macht, dat David als mens volledig onderuit gaat. En wat dat verhaal ons als eerste leert, is wat succes met mensen doet. Als jij succesvol bent, en dan hoef je helemaal niet zo ontzettend succesvol als David te zijn. Maar als het, gewoon, als het lekker met je gaat, als je, je nou, een goede banen hebt, dan... Uh, een fijn, een fijn huis, je natje en je droogje, een lekkere groep vrienden, als je er goed tussen zit, gewoon top met je gaat. Als je succesvol bent. Hè? Of, of al ben je maar succesvol op een klein deel van je leven. Hè? Al, uh, al ben je misschien uh, uh, niet eens zo heel goed in je werk, maar je ziet er wel heel goed uit. Weet je dat. Of um, nou, op, op allerlei dingen in je leven kan het, uh, kan het heel goed met je gaan. Maar misschien ben je niet heel rijk. Maar heb je een ontzettend leuke vriendengroep en zit je ertussen en mag iedereen je graag zien en voelt dat gewoon heel top. Als je succesvol bent, op wat voor manier dan ook, wat er dan ontstaat is, de gedachte, weet je, het komt gewoon door mij. Ik ben ook gewoon net een beetje slimmer, net een beetje leuker, net een beetje handiger. Ik werk gewoon net iets harder dan al die andere mensen. Daarom gaat het zo goed met mij. Succes zorgt er altijd voor dat wij een enorm geloof krijgen... In eigen kunnen. We hebben allemaal uh, iets waar we naar streven. Een droom van hoe een gelukkig leven eruit ziet. We, we willen vrijheid. We willen erbij horen. We willen geliefd worden. We zoeken naar waardering. En ergens denken we, als we maar hard genoeg werken. Hè, als, we, als we maar genoeg geld hebben. Als we maar vroom genoeg leven. Dan. Dan gaat het gebeuren. En wat Psalm 51 ons vertelt is dat als je zo leeft, dat je eigenlijk bezig bent met het creëren van je eigen moment van onderuit gaan. Hij heeft er jullie niet van beschuldigen dat jullie allemaal hetzelfde doen als David. En, en toch ben ik ervan overtuigd dat we ergens op een of andere manier als mensen allemaal een keer onderuit gaan. Misschien wel voortdurend. En dat kan op verschillende manieren. Ik, ik heb er een, een rijtje meegenomen. Als de eerste mag, Daniel. Je kan als, moment, als mens in momenten onderuit gaan. Dat is typisch wat David overkomt. Dat je jezelf volkomen vergalopeert en dat je ongelooflijk teleurgesteld bent in jezelf. In wie je bent, in wat je gedaan hebt en hoe je in het leven staat. Dat je jezelf ongelooflijk tegenvalt. Het kan, het kan momenten zijn die je overkomen. Ik bedoel, je, je, je kan een eigen zaak hebben die failliet gaat. Je kan ziek worden en, en um, niet meer kunnen wat je altijd kon. Je kan een geliefde verliezen. Je relatie kan op de klippen lopen. En dat zijn allemaal momenten die ook heel veel doen met je zelfbeeld. Je kan er heel verdrietig van worden. Je kan er moedeloos van worden. Je kan jezelf als een enorme loser gaan zien. In elk geval, het zijn allemaal momenten waarin jij als succesvol mens onderuit gaat. Momenten dat je toch niet kon, waarvan je altijd dacht dat je het zou kunnen. Tweede manier is in periodes. Geen enkel leven kabbelt eindeloos goed en gelukkig verder. Ieder mens loopt tegen periodes aan dat het gewoon minder lekker loopt. En er zijn periodes in je leven dat je vastzit. Dat je eigenlijk bedenkt dat je een nieuwe stap moet maken in je werk. Maar ja, wat wil je eigenlijk? En wat is er nog mogelijk? En, en wat, wat, wat kan je eigenlijk nog? Um, ergens, ergens, als je op school zit, dan, dan um, moet je allemaal heel veel dingen leren. En, en je moet diploma's halen. En je gaat een vervolgopleiding doen. En, en in al die dingen waar wij mee bezig zijn, licht de belofte achter, als je maar goed genoeg je best doet, ooit, dan, later als je groot bent. En ik garandeer je dat ooit, later als je groot bent, ook een keer een periode komt dat het gevoel begint te knagen van, is dit het nou? En Stef Bos heeft zo'n mooi liedje van, is dit nu later? Nou, er zijn periodes in je leven dat dat begint te knagen, is dit het? En misschien gaat het wel zo diep dat je burn-out gaat. Of in depressies terechtkomt. Momenten dat je als mens, periodes dat je onderuit gaat. Er dus zijn nog andere dingen. In onmacht. Um, en daar bedoel ik dit mee. Er zijn momenten in je leven dat je realiseert dat wat ik echt wil, dat ga ik niet voor elkaar krijgen. Misschien heb ik het heel lang gedacht, maar het gaat niet lukken. Weet je, voor, voor mij is dit podium altijd zo'n moment. Weet je, ik sta hier en ik, uh, ik moet een preek houden en dan kan ik, kan ik vreselijk mijn best doen. Ik kan proberen een hele mooie preek te houden, een hele duidelijke preek, een natuurlijk een hele korte preek. Um, maar wat ik, wat ik echt wil, wat ik echt wil, is dat jij vandaag, vanmorgen geraakt wordt in je hart en verandert. Dat kan ik niet voor elkaar krijgen. Wat ik ook doe, hoe ik ook mijn best doe, dat kan ik niet hier vanaf het podium regelen. Dat moet God doen. Dat moet iets van boven gebeuren. En daarom confronteert dit podium mij altijd heel erg met mijn eigen gevoel van onmacht. Wie ik ook ben, wat ik ook doe, dat wat ik heel graag wil, kan ik niet voor elkaar krijgen. En dat, en dat heb je ook heel erg in het groot. We hebben deze week allemaal gegruweld bij die ene foto. Van het jongetje. Ik heb hem niet meegenomen, hij is heftig genoeg. Dat is een moment van collectieve onmacht. En machteloosheid. Waarom krijgen wij als mensheid het niet voor elkaar om dit soort dingen te voorkomen? Niet alleen nu niet, maar al eeuwenlang niet. Waarom lukt het ons niet een wereld te creëren waarin iedereen veilig is? dat confronteert ons ook met een totale onmacht. Als daar ooit veranderingen moet komen, moet er iets van boven gebeuren. Iedereen heeft dat soort momenten in zijn leven. Tot slot, in zwakke plekken. Um, weet je, misschien gaat het heel goed met jou en, en ziet het er uh, uh, fantastisch uit en loopt het lekker. Maar ik ben ervan overtuigd dat ieder mens ergens een agile ziel heeft. Eén zwakke plek. Misschien ben je een ontzettend leuk mens en, en zit je altijd lekker in de groep en is het heel gezellig. Tot het moment dat iemand die ene oude wond aanraakt en open En Wat dan? Of, of misschien ben je heel goed in je werk, maar heel erg onzeker over je uiterlijk. En kan het heel lekker lopen tot iemand of iets dat triggert. En verander jij dan opeens in een bang iemand? Er zijn talloze mogelijkheden. En ik denk dat jij weet wat het bij jou is. Wat is jouw Achilleshiel? En dat kunnen we heel goed wegduwen en daar we kunnen we van alles mee doen. Maar eigenlijk op dat moment dat iemand die Achilleshiel raakt, ga jij onderuit als succesvolle alleskunner. Heel veel manieren waarop je als mens onderuit gaat. Het mooie van Psalm 51 is dat het laat zien hoe al die momenten die pijn doen in het leven van de mens. Hoe dat kansen zijn om er beter uit te komen. We gaan ontdekken hoe. O, ja, Dankjewel uh, Daniel. Um, wat, wat had David kunnen doen? Hey, stel je even voor, jij bent David, je zit op die troon, je bent supermachtig, je zit daar en je baf. Je gaat in één keer helemaal onderuit. Al je vuil wordt voor je neergekwakt. Hij, hij kan het verdoven. Dat is wel wat wij heel vaak doen. Als je gewoon zorgt dat je het heel druk hebt, hè, of je, je, je hebt een hele grote tv waar je van alles mee kunt, hè, of je, je, je hebt heel veel gezelligheid in je leven, dan hoef je ook niet zoveel te denken aan al die knagende gevoelens die er ook in je leven zijn. En een koning kan genoeg uh, toffe projecten bedenken waar hij zijn energie in kwijt kan. En dan, uh, dan kun je dit gewoon verdingen. Dat was de eerste optie die David had. Uh, de tweede optie, uh, de tijd hield alle wonden. David had gewoon kunnen uitzingen. He, je, uh, hoe zeg je dat, als je geschoren wordt moet je stilzitten. Dus als David had gewoon rustig uh, de persen werk kunnen laten doen, na verloop van tijd komen er weer nieuwe dingen. Hij had een oorlog kunnen beginnen, dan... Uh, had er kranten over andere dingen geschreven. En na verloop van tijd, hé, je praat eens met iemand, je hebt het er eens over, um, dan gaat het weer beter. En dan krijg je weer zin in het leven en dan begint het weer allemaal opnieuw. Dat kan, dat is ook een optie. De derde is verharden. Kijk, wat David ook had kunnen doen is gewoon die profeet laten verdwijnen. Wat nou commentaar op de koning? Geen probleem. Hij is machtig genoeg, had hij voor kunnen kiezen. Je kunt gewoon wikkelhard doorgaan op de weg die je gekozen hebt. Maar wie word je dan? En is dat de mens die je graag wilt zijn? En de, de vierde optie, hij had het kunnen afkopen. Dat is waar hij in dit tekstgedeelte aan refereert. David had ervoor kunnen kiezen om met groot vertoon en heel veel PR enorme offers te brengen bij de tempel. En het hele volk te laten zien wat voor een vrome, berouwvolle koning David wel niet was. Je kunt, je kunt, als je ergens enorm onderuit gaat, een heel vroom leven om aan God en de mensen te laten zien. Kijk eens. Maar wie hou je dan voor de gek? God in elk geval niet. Dat is ook wat David in deze psalm zegt. Dit zit God niet op te wachten. God zit niet op uh, offers te wachten. En, en je moet David meegeven, binnen de gegeven omstandigheden kiest hij de beste optie. Wat David doet is knakken. Hij breekt. En niet knakken als in de zin dat hij zich wentelt in zelfmedelijden. Wat David doet is dat hij op de knieën gaat al zijn eigen kracht en grootheid loslaat. En zich helemaal overgeeft aan God. Al die andere opties, die eerste opties, hebben gemeenschappelijk dat ze allemaal terugvallen op je eigen kracht. Dat wat je uiteindelijk onderuit heeft laten gaan, daar valt het op terug. En David beseft, als er echt iets in mijn leven moet veranderen, dan moet het veel dieper, dan moet daar iets veranderen. Dan moet al die kracht van mezelf. Hè, waar, waar, die me uiteindelijk naar het hoofd is gestegen. dan moet die onderuit gaan. En wat David doet, is dat hij op zijn knieën valt. En dat hij tegen God zegt: Ik ben niet sterk. Niet slim. Niet dapper. Niet rijk. Niet vroom genoeg. om dit op te lossen. Als er nog iets moet worden met mijn leven, moet u. Het doen. En het is dat diepe besef... wat we bedoelen als we in de kerk zeggen... ik kan niet zonder God. Als het iets moet worden... moet u het doen. We zijn niet slim, niet rijk, niet dapper... niet sterk genoeg... om er zelf iets van te maken. En het is de optelsom van dat soort ervaringen in je leven. In de levens van mensen. Die, die ervoor zorgen dat mensen ertoe komen om te zeggen... een leven zonder God gaat mis. Niet aan de buitenkant, maar wel uiteindelijk van binnen. En wat je doet als je beleidnis doet... is dat je dat, je dat moment... Als het ware symbolisch markeert De keuze om al die kracht van jezelf los te laten. Op je knieën te gaan. En je te wenden tot God. Te zeggen, ik kan niet zonder u. U moet er wat van maken. Oké. Okay. En wat gebeurt er dan? Boek knakken is niet een woord wat heel vrolijk klinkt, hè? Wat is er dan zo fijn aan als je door je knieën gaat, als je als mens breekt? Het is misschien wel de meest onwaarschijnlijke optie om succesvol te zijn. Um, wat er gebeurt is, dat als je door je knieën gaat en breekt, dat je niet alleen tot jezelf komt, als mens, ontdaan van alle poehaar om je heen, maar dat je meer nog, Boven jezelf wordt uitgeteld, want, zegt David er vol overtuiging bij, als dat gebeurt, als een mens breekt, dat kan God nooit voorbij kijken. Als een mens door de knieën gaat, kan God de deur niet dicht houden. Alles in God verlangt ernaar om jou thuis te halen bij hem, om jou tot bloei te brengen zoals je kunt zijn. Het wacht alleen maar op het moment dat het de ruimte krijgt om jouw leven binnen te stromen. En waar jouw kracht verdwijnt, krijgt Gods kracht de ruimte. Dat is wat er gebeurt. Op het moment dat een mens breekt, voltrekt zich het wonder, het mysterie van het christelijk geloof. Namelijk dat je sterft om opnieuw geboren te worden. Dat al jouw kracht onderuit gaat om jou als mens in Gods kracht weer overeind te zetten. Op het moment dat jij breekt, krijgt God de ruimte om jou te laten opbloeien tot de mens die je kunt zijn. Dat je jezelf kent als een zwak en falend mens, maar krachtig overeind, gedragen door zijn liefde en zijn genade. Hoe meer jij door de knieën kan, hoe meer het jou lukt om te knakken. Hoe meer jij rust en liefde en kracht en vrede in je leven zal ontdekken. Hoe meer je op zult bloeien, hoe meer God in jouw leven de ruimte zal krijgen. En hoe kan jij ertoe komen... Dat moment in jouw leven te ervaren. Niet te kiezen van een van die andere opties, maar te breken. Het kan door te zien en te voelen en te ervaren waar jouw leven onderuit gaat. Maar het kan nog meer. Als je gaat zien, niet hoe slecht jij bent, maar hoe ongelooflijk goed die ander is. Achter Psalm 51 zit nog één geheim. Een andere man dan de schrijver. Eén man die volledig op God vertrouwde. Bij wie de roem nooit naar het hoofd steeg, maar die bereid was om de voeten van de mens om hem heen te wassen. Eén man die brak en zich helemaal met alles wat hij had overgaf aan God. En toen, op dat moment dat hij dat deed, ging Gods deur dicht. Eén keer in de geschiedenis keek God een gebroken hart voorbij. Waarom? Zodat jij, ondanks al jouw trots en onvermogen, mag weten dat deze psalm waarheid is voor jou. Dat als jij breekt, God jou nooit voorbij zal kijken. Voor Jezus bleef de deur dicht, zodat hij voor jou altijd open zal gaan. Wat is het dat je in je leven het hardst nodig hebt? God. Hoe kan je dat te pakken krijgen? Door te breken. Niet uit kracht, maar uit zwakheid. Dan krijgt hij de ruimte. Dat bedoelen we als we zeggen, ik kan niet zonder God. Drie toepassingen om mee af te sluiten. eerste toepassing is, denk na. <laughs> en daar, be daar bedoel ik het volgende mee. Um, ik ben ervan overtuigd dat als jij... Um, Vrolijk door wil kabben in je leven zonder ooit het gevoel te hebben dat je God nodig hebt. Het beste wat je dan kan doen is proberen nooit echt diep over het leven na te denken. Maar op het moment dat jij bereid bent om stil te staan, in de spiegel te kijken, uh, uh, te lezen, in gesprek te gaan, te reflecteren op jezelf. Dat zijn de momenten waarop het besef binnen kan komen waar jij als mens onderuit gaat. Dus ik wil jou uitdagen om de verdoving, uit de verdoving te kruipen en de uitdaging aan te gaan om na te gaan denken. Wij hebben daar in de Veenlaard kijk toevallig een heel mooi traject voor, dat heet Ontdek. Gaan we samen ontdekken. Daar heb je tijd voor nodig, een aantal avonden en de bereidheid om de uitdaging aan te gaan. We beginnen op 7 oktober. Als je nou denkt van hé hey Gerbrand, dat wil ik. Spreek mij dan even aan of anders Esther. Dan kan je, je opgeven of je kan vragen wat het is. Dat is de eerste toepassing. Durf de uitdaging aan te gaan om na te denken. Um, tweede, laat los. Um, als jij wil weten waar jij als mens onderuit gaat. Dat ga je voelen op het moment dat jij toestaat dat de leegte jouw leven binnenkomt. Zolang jouw leven boordevol zit, kan je alle knagende gevoelens wegduwen. Maar um, laat eens een aantal dingen los. Kijk eens een tijdje geen tv. Um, kies eens een paar dagen in de maand om echt alleen te zijn. Laat een keer je computer, je radio, je tv een tijd uit en zorg dat er stilte is. Ik wil wedden dat je sneller dan je verwacht... Er achter komt waar jouw leven onderuit gaat. Dat is de tweede uitdaging. Laat los. Um, en de, de derde toepassing, is tegelijk de laatste. Um, maak tijd voor gebed. Misschien ben jij hier en je herkent heel erg, ...Janneke, maar mij, je denkt, ja natuurlijk, ik kan niet zonder God. Ik zou dan willen zeggen, ga dan ook de uitdaging aan om te leven, alsof je niet zonder God kan. En de beste manier om dat te doen, is ruimte en tijd maken in je leven om te bidden. Als je bidt, laat je zien aan God dat je echt niet zonder hem kunt. En je zal merken dat het effect omgekeerd is. Als jij jezelf tijd maakt in je leven voor gebed, dan zal je ook steeds meer gaan voelen dat je niet zonder God kan. Genoeg om over na te denken, om mee aan de slag te gaan. Uh, voor dit moment laten we samen bidden. Goede God, Vader in de hemel, we komen bij u. Als mensen die op allerlei manieren um, vol zijn van de dingen die goed gaan in ons leven. Maar ook als mensen die op allerlei manieren tegen onze grenzen aanlopen. Tegen dingen die we niet kunnen, waar we in falen. En we bidden u, grote God, geef dat al die dingen ons dichter bij u brengen, niet verder van u vandaan. Heer, geef ons de moed om te breken, in plaats van eindeloos overeind te blijven. En help ons om alles wat we hebben, ons hele leven, over te geven in uw handen. En voltrek het wonder in ons leven. Zet ons overeind. Laat ons in uw kracht opnieuw geboren worden. Dat is ons verlangen. Dat bidden we. In Jezus naam. Amen. We gaan samen luisteren naar een lied. Marjorie heeft het uitgekozen. U bent alles wat ik nodig heb. veranderd. Het verleden laat ik achter mij. Sinds dat ik u heb gevonden. Wil ik nooit meer hetzelfde zijn. Als lopen op het water Als je gewend bent op de grond te staan Het is niet weten waar ik uitkom Maar zeker weten dat u mee zult gaan Tegen. Voor altijd is mijn leven in uw hart gesloten, voor altijd. Voor mijn licht maar komen Waar u heen gaat, ik ga met u mee Ik heb besloten u te volgen Vanaf nu gaat het om u alleen Hart gesloten voor eeuwig. Nooit zal iets ons kunnen scheiden. Voor altijd bent u bij me in mijn hart. Gesloten voor eeuwig. Het is Jezus. Hij is alles wat ik nodig heb.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 Het is mijn leven in uw hart gesloten. Fantastisch, dank jullie wel. Um, ik weet niet of iedereen het goed kan zien, maar er staat hier, um, er is iets moois gemaakt. En um, hier is het uh, ooit mee begonnen. Dit is water. Doopwater. Um, ooit zijn jullie allebei gedoopt. En als je gedoopt wordt, is het moment dat God grote beloften doet. De belofte dat Hij in jouw leven aan het werk gaat. En heel mooi um, laat dit zien hoe uit het doopwater, uh, uit Gods handen, iets geweldig moois ontstaat. Hoe God een mens vormt en kneedt en hoe je leeft in de belofte dat je ooit de mens zal worden die God op het oog had toen Hij jou maakte. Zo is God ooit met jullie begonnen. En de doop is niet alleen een moment, een doop is een voortdurend voortgaand proces. Het is een weg. Ik, ik ga gewoon jouw rugzak gebruiken Esther. Dat is echt top dat hij er ligt. <laughs> maar je bent, je bent ooit uh, onderweg gegaan in je leven. En voor jullie is dit niet een, uh, een hele drastische stap. Maar het is wel een belangrijk markeerpunt dat je op die reis zet. Je komt uh, daar vandaan, die heeft Esther al helemaal afgelegd. En nu sta je hier. En die reis met God gaat nog heel veel verder. En de beloften waar God ooit mee begonnen is in die reis, die blijven ook straks gelden. Hij gaat met je mee, hij blijft die vader die in op de uitkijk staat. Hij blijft die kracht die jouw leven vernieuwt. Hij blijft dat wat jouw leven opnieuw geboren laat worden. Maar ergens op die reis sla je kleine uh, piketpaaltjes als markeringspunten. En beleidnis doen is zo'n markeringspunt. God geeft jou heel veel, heel grote beloften... Um, en, en wat hij doet in je leven is altijd het eerste en is altijd het grootste. Maar ergens in het leven van een mens moet een moment komen waarin reactie komt op al die dingen die God je belooft. En dat je alles wat God je aanbiedt, omarmt. Dat is blijdschap doen. En... Um, Blijndis doen is, is een keuze markeren. Wij zijn in onze samenleving niet zo heel goed in om dat vaak te doen. En toch geloof ik dat het ontzettend belangrijk is. Er is een verschil tussen God en geloof boeiend vinden. Het interessant vinden. Er misschien wel heel veel bij voelen. En, en met hart en ziel voor kiezen. En doen markeert dat verschil. Wat geloof niet alleen maar iets is waar je van alles bij voelt en van vindt en, en uh, mee hebt. Maar dat je echt vol overtuiging ervoor kiest. En zo'n keuze geeft kracht. Je gaat ergens instaan. Jezus is niet alleen maar iets om naar te kijken. Vol verwondering voor te knielen. Jezus is ook een positie. Die je in kan nemen. Ergens in een van de avonden die we hadden zei. Ik wil de verantwoordelijkheid nemen. Om te zijn wie ik in Jezus mag zijn. Dat is het. Jezus is een positie die je in kan nemen. Dat is wat je doet. En je kan je hele leven erop terugvallen. Dat je zegt. Dit is waar ik voor gekozen heb. Dit is hoe ik in het leven wil staan. En ik ben ervan overtuigd. Dat keuzes gezegend worden. Um, als jij kiest gaat Gods deuren open. En God komt in alle omstandigheden jouw zwakheid te hulp. Um, op het moment dat je kiest, ik ben bijna klaar. <laughs> kunnen de deuren moeilijk dicht houden. Uh, op het moment dat jij kiest, um, laat je ook zien dat geloof niet alleen iets is um, van jouzelf. Iets tussen jou en God. Maar dat dit iets is van ons samen. God is niet onderweg met allemaal loste mensen, God is onderweg met een volk. En beleidingsdoen is in alle openheid publiek laten zien, ik sluit me hierbij aan. Ik wil onderdeel zijn van wat God in deze wereld aan het doen is. Dat is wat we hier met elkaar gaan markeren en vieren. Kom allemaal gauw binnen. Zoek lekker je papa en mama op. Gaan we rustig zitten. In het midden staan, met je gezicht. Uh. Ja. Als alle kinderen zo'n plekje gevonden hebben, dan gaan eerst uh, Marjorie en Jannik iets met ons delen. En Marjorie en Jannik willen graag zelf van ons vertellen waarom ze blij zijn. J Jij moet helemaal hier langs, dat klopt. Ja. <laughs> Majorie, ik begin gewoon bij jou. Volgens mij hebben alle kinderen een plekje gevonden. Alsjeblieft. Ja. Nou ja, ik doe het lekker met een papiertje erbij. Voor wie mij uh, niet kennen, ik ben Majorie. Ik uh, ben dus christelijk opgevoed door mijn ouders. En. Uh, ja, op mijn twaalfde heb ik eigenlijk bewust gekozen voor een uh, christelijke middelbare school, de Passie. En. Uh, ja, in die vier jaar die ik daar heb doorgemaakt. Uh, ja, ben ik wel echt heel erg gevormd. En dat uh, ja, is gebeurd door uh, God, maar ook door mijn vriendinnen. En uh, twee daarvan zitten hier. En ik vind het echt superleuk dat jullie er zijn. Um, in die tijd bezocht ik ook regelmatig uh, jeugddiensten. En um, ja, ik had ook eens het idee van... je moet iets groots meemaken om, ja, om jezelf christen te noemen of gelovig. Maar toen uh, was er een keer een spreker die zei van... weet je, je mag eigenlijk ook wel heel blij zijn met het feit dat je christelijk bent opgevoed... en dat je zoveel meer kennis eigenlijk hebt dan die mensen... en dat ik mezelf realiseerde van God is er voor iedereen... en ook voor de mensen die geloven zijn opgevoed... maar ook voor mensen die een grote verandering in hun leven hebben meegemaakt. En um, ja, je kunt het gewoon niet alleen. En ik kan het niet alleen. En ook de mensen die net een verandering in hun leven hebben meegemaakt... kunnen het niet alleen. En um, er zijn zoveel momenten dat Hij er is in je leven... en dat heb ik wel gemerkt... Het kan door gebed zijn, door het bijbellezen of door gewoon gesprekken die je met mensen hebt. En ja, um, door die momenten heb ik gewoon steeds meer van hem leren kennen. En zie ik steeds meer hoe groot hij is en uh, hoeveel ja, ik op hem wil gaan lijken daardoor. En daarom wil ik ook uh, vandaag deze keuze maken. Oké, okay. mooi. Cool. Ik zou ook even heel kort uitleggen waarom ik beleid zou doen. Uh, zoals Gerbrand zegt, ik geloof mijn hele leven al. <laughs> Zo denk ik er wel eens over. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel met pieken en dalen en af en toe twijfels. Maar ik wil toch een soort van keuze maken om het een soort van vast te leggen. Ik ben uh, gedoopt toen ik, uh, toen ik al heel klein was. En nu wil ik een soort van persoonlijke handtekening eronder zetten. En uh, ja, ik wil dat God mijn hele leven uh, zal leiden. En dat ook met dat. Uh, die keuze maken wil ik niet alleen uh, tegenover God doen, maar ook uh, naar de gemeente toe en naar de hele christelijke gemeenschap. Um, wat uh, Gerbrand net zegt over die reisleider, zo zie ik het altijd wel. Van dat God mijn leven, levensreis um, leidt en uh, hij leidt me door keuzes heen en als ik drukke tijden heb geeft hij me rust. Dus, uh, dat is voor mij echt uh, de typische eigenschappen van een reisleider. Hij zal je altijd veilig naar de eindbestemming brengen. Uh, wat ik uh, ook heel inspirerend vond is... Uh, als ik bijvoorbeeld in het buitenland ben en ik kom daar in een kerk... dan is dat gevoel van gemeenschap is heel erg sterk. En ik was bijvoorbeeld in een kerk in Boedapest. En daar deden we avondmaal. En dat is precies hetzelfde gevoel... Wat ...wat je in Nederland zou hebben. En ook toen ik op stage was in uh, de Seychellen ...ergens uh, in de Indische Oceaan op een eiland. Zelfs daar is hetzelfde gevoel uh, van gemeenschap zijn. en Dat vind ik uh, heel inspirerend. Um, ja, en uh, wat ik ook heel inspirerend vond is die bijbeltekst. Uh, we hebben hem al voorgelezen, maar toch wil ik hem nog een keer uh, voorlezen. Uh, want ik weet dat u er geen prijs op stelt, dat ik u nu brandoffers zou brengen, daar gaat het u niet om. Het werkelijke offer waarop u wacht is een aan u overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder u kan. En een hart dat geheel en al weet dat u de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt u nooit weg, mijn God. En dat is uh, echt een tekst waartoe mij uh, bracht om beleidnis te doen. En na die zes avonden denk je dat ik nu wel klaar ben om uh, het ja-woord te geven. <laughs> Top, ja. We gaan, we gaan samen zingen. Laten we gaan staan. Mijn hulp is van u als streep onder deze getuigenissen. Ik heb mijn ogen ook naar de bed. en Marjorie, jullie staan nu bij het water waarin jullie ooit gedoopt zijn. Willen jullie als teken van afscheid mij aankijken en antwoord geven op de volgende drie vragen? Wil je het kwaad en alle destructieve krachten in deze wereld afwijzen? Breek je met al die machten die als goden over ons willen heersen? En ben je bereid niet langer zelf de richting van je leven te willen bepalen? Marjorie. Jannik. Willen jullie dan als teken van je ommekeer je omdraaien naar Gerbram? Marie en Jannik, wil je dan antwoord geven op de volgende vragen? Geloof je in God de Vader en wil je hem alleen dienen? Aanvaard je Jezus als je verlosser en Heer en wil je vol van hem je omgeving omarmen? En geloof je in de Heilige Geest, wil je door hem laten leiden en vernieuwen en door je hem laten verbinden aan de gemeenschap. Van christenen. Marjorie. Jannik. Ja. Ja. Dankjewel. Willen jullie knielen? Ja, ja gewoon op de grond. <lacht> <laughs> Marjorie. De goedheid van God de Vader, die die heeft laten zien in Jezus Christus. En die door de Heilige Geest een kracht wordt in levens van mensen, ook van jou. Is er voor jou. Zodat je in staat bent om je beleidenis vast te houden. En je belofte te volbrengen. Jannik, de goedheid van God de Vader, die je heeft laten zien in Jezus Christus en die door de Heilige Geest een kracht wordt in levens van mensen, is er voor jou. Zodat je in staat bent om je beleidenis vast te houden en je belofte te volbrengen. Amen. Ga lekker staan. Ja. Een prachtig moment. En ik wil je uitnodigen om met ons mee te maken. Ga staan. En laten we samen zingen, I Believe. and our defender, third so so and crucified, forgiveness is in you, descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated. In the Holy Spirit, our God is real. I believe in the resurrection, that I will rise again. The Father, Father, I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection that we will rise again. Zitten. We gaan nog bidden. We willen samen bidden. Voor Janneke, Marjorie en voor ons allemaal. Laten we naar God toe gaan. Grote en goede God. Heer Jezus, wat ongelooflijk om over u te zingen. Dat moment dat voor u de deur gesloten bleef. Heer. Als we uw goedheid zien en ons door laten overweldigen en, en, en we kijken naar onszelf, Heer, dan komt het heel diep van binnen in ons naar boven. We willen nooit zonder u. Dat is waar we met heel ons hart voor kiezen en naar verlangen. Heer, we willen u bedanken dat, uh, dat u de levens van Janneke Marie zo geleid heeft dat ze naar dit punt zijn gekomen. En dat we het vandaag ook kunnen vieren... En, en er ontzettend gelukkig mee kunnen zijn. Heer, we willen bidden. Laat u ze ook nooit meer los. U maakt uw beloften waar altijd. Wil ook dat in hun leven doen. Ga met hen verder onderweg. Geef ze liefde voor u. En passie voor uw koninkrijk. En geef dat ze hun hele leven... ergens in uw koninkrijk een plekje kunnen vinden... En brengt ze steeds op die plek waar ze gezegend worden en tot zegen kunnen zijn. Dat is wat we willen bieden. En als ooit deze hele wereld nieuw is. En wij allemaal door, door u omgevormd tot wat we kunnen zijn. Heer, geef dat ze er dan bij zijn. En samen met ons feest kunnen vieren. Heer, wees een muur om hen heen op de moeilijke momenten. De duwende rug op het moment dat ze het nodig hebben. De arm om hun schouder, waar ze zo naar verlangen. Dat is ons gebed. En we bidden het niet alleen voor hen, we bidden het voor ons allemaal. Al die mensen met wie we hier vanmorgen in dit gebouw bij elkaar zijn. Allemaal onderweg in ons eigen leven. Allemaal mensen die u kent. Beter waarschijnlijk dan we onszelf kennen. En we bidden, hoor onze vragen. Zie ons verdriet. Luister naar onze verlangens. En trek ons met alles wat we zijn en alles wat we hebben, naar u toe. Heer, geef ons wat we werkelijk nodig hebben. En doe in ons leven wat er nodig is. Om ons leven open te zetten voor u. Heer, dat is ons verlangen. Heer, en, uh, we willen ook bidden voor de wereld om ons heen. Op deze zondag, als wij feest vieren, hebben we ook beelden in ons hoofd van eindeloze rijen mensen onderweg. Mensen in rubberbootjes en nog veel gruwelijke verhalen en beelden. Heer, wij bidden voor alle vluchtelingen die uh, ergens in Europa onderweg zijn, ergens in de wereld. Um, die huis en haard achterlaten. Heer, geef die mensen een thuis. En geef dat mensen in andere landen, in Nederland, in Europa, euh, bereid, maak ons bereid om te delen waar het nodig is. En we bidden om heel veel wijsheid voor mensen die op positie zitten dat ze beslissingen moeten nemen. Heer, wilt u er zijn? Voor al die mensen die slachtoffer worden van... Hoe onze wereld in elkaar zit en van onze onmacht. Gaat u met ons mee. Als we dit gebouw weer verlaten, op alle wegen die we gaan. Sta naast ons. Hou onze hand vast. En uh, draag ons met uw liefde en uw genade. Dat is wat we willen bidden. In Jezus naam. Amen. Dan mag ik namens de Veenheidskerk jullie als eerste zometeen feliciteren. En jullie zagen het al wel, de rugzak was niet helemaal leeg. Ik had al iets voor jullie meegenomen. Namens de Veenheidskerk wil ik jullie heel erg feliciteren en iets aanbieden. En wat we jullie willen aanbieden, dat is een kalender. Het heet Enjoy Today. Het is een bureaucalender. En daarop staan hele mooie, inspirerende teksten... Die jullie kunnen helpen op de weg die jullie nu gaan samen met God. En teksten die jullie vreugde kunnen geven. Misschien soms ook wel even kunnen inspireren of steun kunnen geven op de moeilijke momenten. Je kunt hem neerzetten waar je zelf wil. En daarbij wil ik jullie ook nog een certificaat uitreiken. Hij ziet er een beetje klein uit, maar daar hebben we bewust voor gekozen. Een certificaat uitgereikt vandaag ter gelegenheid van jullie benijdenis. Hij is klein, meis, handzaam. Je kunt hem ergens mee naartoe nemen, als boekenlegger gebruiken... en uh, herinneren aan deze ontzettend mooie dag. Bijna aan het einde gekomen van deze dienst. En dan sluit ik de dienst altijd af met een aantal mededelingen. Um, ik begin vandaag even met het bloemendoel. Als Veenhaardkerken geven wij je iedere zondag een bloemetje... Uh, naar iemand in de Ronde Venen of dicht in de buurt... En de bloemen staan vandaag daar. En die willen we vandaag geven aan Lilian Schreurs. Zij is per 1 september benoemd als gemeentesecretaris, algemeen directeur van de gemeente De Ronde Venen. En met dit bloemetje willen we haar van harte feliciteren met deze nieuwe benoeming. Ook gaan wij straks collecteren. We gaan deze maand collecteren voor MEF, dat is de Mission Aviation Fellowship. En dat is eigenlijk een hele grote non-profit vliegorganisatie. En met meer dan 130 vliegtuigen willen ze in de meest arme landen kijken of ze de mensen kunnen um, bereiken voor hulp. Vooral mensen die in hele geïsoleerde gebieden wonen. Daar gaan we zo meteen voor collecteren. Dan uh, wil ik er nog even op wijzen dat wij als Veenuidkerk een heleboel doen. Wil je nu op de hoogte blijven van wat wij allemaal doen? Je kunt je naam... En je e-mailadres achterlaten in een boek bij de uitgang. En dan uh, kun je ook de nieuwsbrief van ons ontvangen. En dan weet je wat wij nog meer doen. Um, Zometeen gaan we nog met elkaar een lied zingen. Daarna mogen wij nog uh, de zegen van Gerber ontvangen. En daarna is natuurlijk ook het moment dat we Jannik en Marjorie mogen gaan feliciteren. Ik wil Jannik uh, en Marjorie straks vragen na de zegen of jullie hier op het podium willen gaan staan. Mocht het nou heel erg druk zijn met felicitaties kunt u er ook voor kiezen om eerst even lekker een kopje koffie te nemen. En als het hier dan wat rustiger is, dat u dan even naar voren komt voor de felicitaties. Dan gaan we nu collecteren. Was. Ik denk de hele dag aan wat ik deed. Ik weet dat u mij misstappen zag. En u staat in uw recht, ik schaam me die. Geheimen gedeeld En u bent trouw geweest En houdt mij vast Als u mij was dan word ik weer wit Wees goed voor mij nu ik Gebroken ben En veeg dan al mijn misdaad Geef mij een schone start, oh God, een ander hart, U weet. terug en maak mij blij, geef iedereen die spijt heeft die kans. Kent u de termen blackout? Je hebt allemaal zo'n blackout. Wij hadden op, met z'n drieën tegelijk op één moment een blackout. Dat kan gebeuren. Excuses ervoor. Um, maar nu gaan we iets zingen wat we allemaal kennen volgens mij. Dus uh, dat komt uh, goed uit. Zullen we gaan staan? Zingen jullie met ons mee? Uh, um. Save the wretch like me. So awesome.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 Veranderd. Het verleden laat ik achter mij. Sinds dat ik u heb gevonden, wil ik nooit meer hetzelfde zijn. Het is lopen op het water.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 is not Dat het zo. Yeah.